Michel Koenen met het NOS Journaal. Europese boeren hebben weer gedemonstreerd tegen de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen. In België werden wegen geblokkeerd, onder meer bij Brussel. In Frankrijk maakte de politie een einde aan een dagenlange blokkade van een brandstofdepot in de buurt van Bordeaux. En ook in Ierland waren duizenden boeren op de been. Trekkers reden rond met borden tegen de handelsdeal. Een meerderheid van de EU-landen stemde deze week in met een vrijhandelsverdrag met Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay... En veel boeren zijn bang voor concurrentie uit die landen waar minder strenge regels gelden. Overal in de noordelijke provincies rijden weer bussen. Een uurtje geleden startte vervoerder QBus de bussen in Groningen weer op. In Friesland en Drenthe reden de bussen al wat langer. De reizigers die moeten nog wel rekening houden met verstoringen in de dienstregeling. En op het spoor zijn er nog wel problemen. Op meerdere trajecten rijden geen of veel minder treinen. In Wassenaar is dinsdag een jongen van 12 mishandeld door een man. Hij zou met vrienden sneeuwballen hebben gegooid. Toen een bal een man raakte, ging hij achter de tiener aan en mishandelde hem in een fietstunnel. De jongen raakte gewond, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem. De politie heeft nog niemand opgepakt. En alle voetbalwedstrijden in de eredivisie gaan vandaag door, zegt de KNVB. Het was in eerste instantie onduidelijk of de duels konden worden gespeeld vanwege het winterse weer... Maar over een half uur wordt er gewoon afgetrapt bij AZ tegen Volendam. In de avond staan er nog drie wedstrijden op de planning. Een eerder werd al bekend dat alle wedstrijden in de eerste divisie niet doorgaan. Veel velden hebben geen verwarming en spelen op bevroren velden, dat is gevaarlijk. Het weernocht is op de meeste plaatsen droog met veel wolk en soms wat zon. De temperaturen die liggen net onder het vriespunt.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 De tijd vliegt voorbij, Benno. En voordat je het weet is het alweer 14 februari. Zitten we een paar dagen voor de Elfstedentocht. En dit is het ook Valentijnsdag. Oh ja. En uh, ja, om alvast een vaste klein beetje in de stemming te komen, de eerste plaat na het nieuws weer van 4 uur. De ja. Four Letter Words: ja. L-O-V-I. Oftewel Love van uh, Kimmaat. even een klein nieuwtje. Oh. De burgemeester uh, Michel Roch, uh, de burgemeester van Bloemendaal... laten we dat even duidelijk stellen. Die heeft al wat gepost op social media. Hey. Met een fotootje van uh, de burgemeester zelf. En met Ruud Kloek. Uh, vanwege Ruud Kloek, uh, 40 jaar voorzitter van de reddingsbegade. Bloemendaal en dat je mocht feliciteren in een speciale uitzending. Nou, het was een uur, maar goed... Uh, nee, onze uitzending duurt drie uur. Maar uh, dat was natuurlijk heel leuk. Zeker weten, dat was in het eerste uur. Dat maar derde het... uur hebben we ook nog van ja, alles, uh, van alles uh. op het programma. We gaan uh, naar het volgende plaatje bellen met uh, Rendellos en onze autosportanalist. En we gaan het uh, met name, uh, wil jij Robert met hem hebben over uh, Dakar? Ja, ik weet dat uh, Rendell daar uh, wel een fan van is. Oké, okay, dus... zo. Nou, ik heb uh, uh, nog ook wat andere vragen over, uh, voor over Formule 1 in dit geval. Ja, heb je de uh, nieuwe wagen al gezien van uh, 2026? Ja. Die, die... kwam van de week kwam hij in één keer... Ja, die Audi maar met hele vaag belden. Hmm. Ik vond de reacties wel mooi van de, van de mensen, weet je wel. Van, ja. Uh, ja, wie heeft die foto gemaakt? Die, die moet, uh, moeten wel een hele slechte camera gehad hebben. Ja, ja, ja. Uh, nou, wat er van waar is, dat horen ze zelf van ja, de in denk precies. ik. Nou, en om half vijf gaan wij praten met uh, George van Dongen. Hij is van de NVBS Rail Vereniging. Van toen en nu, en die vereniging staat 95 jaar is gevestigd in Amersfoort. Maar dan zou je zeggen, wat heeft het met Zandvoort te maken? Nou, dat heeft alles te maken met de lezingen... die bij de afdelingen, met name afdeling Kennenblad, uh, wordt gehouden. En die afdeling die in, uh, in, over een paar maanden... gaat over een, uh, een activiteit van... we gaan met de tram naar Zandvoort. Aha, uh, de blauwe tram. De blauwe tram, ja, precies. Mm. Nou ja, en wat is natuurlijk de NVBS? Daar willen we alles over weten. Zover het... het, het de tijd er toelaat. Maar eerst zo dadelijk de autosports met Randall Lawson hier bij ZFM. Als we Rendel gaan bellen, dan moet ik even uitkijken met welke plaat ik daarvoor draai. Want ons uh, hangt hij zomaar de telefoon op. Hangt hij ja, nog? Niet, maar volgens mij ben je verliefd op me. <laughs> ja, nee joh, nee joh. Nee, doe niet. Nee, ah, ja, gewoon gewoon le lekk lekker in disco. Heerlijk. Hé hey, Rendel, goedemiddag. Goeiemiddag, goeie tijd. Goeie middag, goeie tijd ja, zeker de goede oude tijd. Ja. Heb jij uh, jouw vriendin uh, nog uh, gezien op uh, tv afgelopen woensdag? Uh, mijn vriendin, die heb ik een vriendinnetje welke. hè? Ja, Do Dolly Kempierik. <laughs> Wie? Dolly van de radio. Dolly, Dolly, Dolly, Dolly van de radio. Nee, nee, nee. Maar die, ik heb wel begrepen dat Dolly zich heel spannend is aan het doen, hè? Ja, ze is uh, lekker aan het uh, trainen bij een, uh, bij een uh, club hier, hier in Zandvoort. Oh. En uh, dat is allemaal gefilmd ook door uh, Human. En uh, die serie heet Sterk. Afgelopen woensdag was ze voor het eerst op tv... En nou is ze weer op beroemd in Zandvoort. Nou is ze dus, ja, ja, uh al weer op beroemd in heel Zandvoort. Ja, maar hij heeft wel een toppertje dat ze doet, hè. Want ik moet het eigenlijk ook doen. Maar ja, ze hebben ja, misschien toch een sterkere wil, zullen ik maar zeggen. <spar reduce plek> ja, ze is 15 ons kwijtgeraakt in drie maanden. Dat zei ze zelf, hoor, vanmorgen. Maar mm. <laughs> ja, de gedachte is goed. Wat zei Benno? Ja, nee, eh, Renno, maar jij, ik, ik, ik zag jou op, op filmpjes. Ook staan hekken en staan dansen en spreken. Dingen, wel, dus, uh, ja, je beweegt wel is. wat. Met, met, met wat uh, kinderen van een Duitse rijder. Ja. Dat was op uh, de Lausitzring uh, dit jaar. En die, hadden, ja, die waren uh, aan het spelen en uh, toestanden met... Uh, ja, uh, ik weet niet wat voor muziek het was, maar ik moest wel de lucht in. We, <lacht> als uh, <lacht> ging het niet goed komen. Nee, en het was ook een uh, feestje trouwens. Want dat zag ik op je Facebook. wat je heel laat uh, gepost nog uh, over uh, de, de Racing Days uh, in Assen. Uh, ja. wat gebeurt daar? Een, een extra startveld. We hebben een extra startveld gekregen, ja. Het, het is zo, we hebben natuurlijk de, de ja, de Young Time Retour, ik de historische auto's tot en met 1990. Dat veld was al helemaal vol, maar ik had heel veel aanvragen voor auto's uit de jaren 90. En ja, daar kan ik dan geen kant meer op, want er was in principe helemaal geen tijd meer op het schema van het, van het evenement. Tot de organisator Leven Dan mij belde, ik zat in Ardennen met de auto nieuw en ze zei: rendel, die heeft een andere club afgezegd. Kan jij ons helpen met invulling? Nou, natuurlijk. Dat, dat hebben we gedaan. Uh, het is even gok natuurlijk. Want uh, ja, de, de die staat al een jaartje droog. Omdat we gewoon niet genoeg rijders konden vinden. Maar uh, ik heb het op Facebook gepost. En ik zit inmiddels al over de 30 auto's. Dus, Zo, uh, en we lekker. hebben we nog even uh, tot augustus. Dus de, ook dat veld gaat vol. Ja, hoeveel plekjes heb je daar? Uh, 51. Oké. Okay. Dus, uh, we mogen met 51 auto's starten en uh, dus, uh, ja jongens, dat, dat gaat ook vol. Daar ben ik helemaal niet bang voor, maar dan uh, we gaan proberen nu ook uh, heel wat oude normale auto's en dat soort dingen die kant op te kijken. Oh leuk, ja. Uh, de, dat het publiek natuurlijk daar gewoon uh, gratis naar binnen kan, hè, tijdens die, uh, die uh, Jets Racing days. Ik moet uh, ineens dat... denken aan die uh, blokjesauto van Jan Lammers, uh, die... Uh, ja, maar die is iets nieuw, die is iets nieuw, die is net, uh, oh. we gaan maar tot 2000, dus uh, die is iets nieuw. Uh, en Ze zeggen, Rennel mag ik meedoen. Nou, goeie dus doet wonderen. Ah, ja, ja, ja, ja. ja uh, René Lesseras, uh, die uh, denken van hé, hey, dat is misschien wel wat uh, voor mij met mijn Opel Ascona, of is die wel wat ouder uh, Opel ja, Ascona. De Ascona? die zou er bij de RTC kunnen, maar die zit vol. Maar Heb jij gewoon een mooie BMW M3 uit de jaren 90? of uh, je hebt een uh, mooie uh, ja, weet je, el elke race uit de jaren 90 uh, kan bij ons meedoen. Of het nou een wagen die op Le Mans gereden heeft, een Dodge Viper, uh, een M3 GTR, of, of voor mij een Ford Mondeo, wat voor, want de jongens in de jaren negentig was de tijd van de PTCC in Engeland nou. Mm. Uh, mensen die dat die wedstrijden ooit gezien hebben, dat is de mooiste autosport die ooit geweest is. Uh, met heel veel uh, autofabrikanten die daarin stapten. En jongens, die wedstrijden waren van het begin tot het eind volpoel, volle strijd. En uh, misschien weten mensen nog wel, Jan Lammers die reed daar toen met zo'n hele grote Volvo Station car. Reed hij daar toen mee. Stationcar? Dus, ja, ah, wow. ja, ja, de station car, ja, ja, gewoon geweldig. Dus ja, uh, het, het, is, het is een verschrikkelijk mooie tijd uh, voor van de autosport geweest. En uh, het jaar 90 is wel een beetje de toekomst uh, van de autosport voor historisch gebeuren. Uh, wat, je wat je namelijk nu een beetje ziet. Hè, de auto uit de jaar 60, jaar 70. 70. De mensen met het nieuwe geld hebben daar helemaal niks mee. Uh, hun droomauto was inderdaad die M3, uh, die ze niet konden betalen en, uh, uh, en dat soort dingen. Dus je zit meer naar de jaren 90 te kijken. Uh, die mensen met het nieuwe geld, die toch historisch willen racen, kijken naar de jaren 90. Dus ook wij moeten door, helaas. Ja, nou nee, zo is het. Wij worden ook ouder, uh, toch? Ja, ook ouder. En ik zie, ik zie dat aan mijn rijders. Een bij mij is allemaal over de 50. Dus ja. en hebben we hebben het afgelopen jaar heel erg hard gewerkt om jeugd erin te krijgen. Dat is gelukt, hè? Want we hebben ook uh, gewoon jonge luizen 20, 22, 23 in historische auto's rijden. Nou leuk. Maar dat, ge maar dat gebeurt wel vaak omdat papa er al in reed. En papa die er zwaar oh. en, en zo lief of toch voor lief mag er nou in rijden. Ah, dus, oké. Okay. Uh, maar mensen die uh, mee willen doen, waar kunnen ze zich uh, aanmelden? Uh, gewoon, door, uh, gewoon bij uh, itcc.nl, uh, gewoon bij het itcc.nl. Gewoon uh, een mailtje naar de infobox en dan gaat het helemaal goed komen. Oké, okay, en als en, ik nou uh, een... En daar gaat het laatste nieuws allemaal op. Ja, als ik nou een uh, Dakar uh, vrachtwagen heb uit uh, de nee, jaren... Nee. vrachtwagen. <laughs> nou, ik, ik wil niet zeggen... <laughs> ja, die dus zijn snel toch, of niet? <laughs> uh, ik ben ooit bij de presentatie van de DAF Turbo Twin van uh, Jan de Rooij geweest in Eindhoven. Ja. En die trok weg en toen gingen de straatlinkers, die lagen op de daken vandaag. Ja, nou, dat wou, dat wou ik zeggen. Dus die deden het wel, hoor. En, en de Nederlanders zijn daarin gespecialiseerd, natuurlijk. De Nederlanders zijn daarin gespecialiseerd. En uh, jongens, uh, we, we gaan zitten goed, hè. We dan, uh, als je gaat kijken gewoon naar, naar het drukklassement, uh, nu even dakken. Hè? Mitchell van der Brinken, ja? hij staat op één. Ja. Zo, ja en, ja. En, ja. en goed ook, hè? Gewoon 35 minuten voorsprong op Zo. Martin Marcik. Uh, maar Martin Magic. en dat betekent wel... dat die twee gaan het wel een beetje uitmaken nu. Uh, alles erop, press er zit er ook natuurlijk bij. Maar ik vind het wel mooi dat Dimitri van den Brink, jongens, uh, iedereen, uh, hij doet het wel. Het is natuurlijk uh, een jong jochie, maar hij doet het wel, hè. Klaar. Ja, ja, maar, hey, oh ja. mooi hè. Als ik dat uh, dan bekijk, uh, de top 5. Richard de ja. Groot op uh, plek uh, nummer 5, maar op ja. 50 minuten al. hè? Ja, uh, meer, meer dan een uur geloof ik. 1 uur 48 Oh, zelfs dus <laughs> zoveel. <laughs> dus dat scheelt wel heel erg. Hè? Dat, de, de, de, die tijd is. Uh, dus, ik had het zo zeggen. Die eerste week, uh, ook met die monster etappe, is dus vreselijk veel gebeurd. Maar dat komt ook wel, jongens. Er wordt vreselijk hard gereden. Oké. Okay. Uh, het parcours was natuurlijk niet makkelijk. Harder dan vorig jaar hè? Vorig jaar. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat, hoe dat komt dat? Dat zeggen er zelf ook. Ja, uh, of het parcours er nou aan ligt of niet. Uh, vroeger had je natuurlijk uh, ook in het begin van de rally heel veel duinen. Nou, daar hebben ze volgens mij gisteren pas de eerste echt van gehad. Uh, verder wordt er enorm veel over stenen gereden. Uh, maar ook over paarden dat je denkt, je welke idioot stuurt me hierover? En dat komt er ook wel een beetje voor. Mm. Ze hebben enorm veel langs. Uh, gehad uh, zo'n beetje wel iedereen met lekke banden, uh, omdat ze over een gebeuren zijn gaan dat waren net messen die stenen mm. uh, dus uh, er is enorm veel gebeurd en uh, je ziet het gewoon uh, in feite in al die series dat je, uh, dat het wat uh, als je kijkt bijvoorbeeld bij de challenges, hè, we hebben daar natuurlijk uh, Pukklaasrij, een Nederlandse die in Zuid-Afrika woont volgens mij, ja, die ging zo verschrikkelijk goed, en de uh, één dag met een hoop ellende uh, uh, dat verspeelt ze gewoon een uh, anderhalf uur maar ze lag gewoon in de top 3 van het klassement, hè. ze won zelfs een, uh, een special. Ja kijk, uh, uh, met Paul Spierings. spierings. Uh, ja, nou ja, daar is heel veel van verwacht, maar die heeft alleen maar, heeft alleen maar, heeft alleen maar ellende. En ik weet oh. voor god inderdaad, in volgens mij staat die 12 dertien, 13, denk ik, ik 13 inmiddels. Uh, maar die staat al op 3 uur achterstand, dus 3,5 uur achterstand, die gaat hem niet meer winnen. Uh, ja okay. de Spierings uh, was wel de gedoodverfde, ja. Die zou hem moeten gaan winnen die wedstrijd. Ja, ook heel veel pech had, enorm veel pech. En die was op een gegeven moment merkte je aan hem in de interviews ook helemaal blij. Ja, ja. Dat kan me voorstellen. Ja, okay. maar ja. ja, jongens, ik vind dat het toch wel iets heel bijzonders hè, want uh, je ziet waar ze doorheen gaan. Het is zand, het is steen, het is bergop. Uh, enorm veel stof hebben ze meegemaakt. Want er was bijna geen wind. Dus uh, als je dan achteraan staat, dan zit je eigenlijk uh, gewoon vier uur in de mist te rijden, zeg maar. En je ziet echt helemaal niks. Uh, maar als je daar kijkt jongens, even heerlijk, even we zijn bijna, bijna 25 uur onderweg geweest om special steeds met. Uh... ...met de motor, motorfietsen... ...en tussen de 1 en 2 zit 45 seconden. Jee! Daar hebben we het over? Daar hebben we het over? Ja, <laughs> ja. We het over? ja. ja toch? Ja. Het begint een beetje Formule 1 te worden zo langs ja, nou, ja, bijna wel. Ja, bijna tussen wel. Uh, tussen nummer 1 en 2... ...Daniel Sanders en uh, Ricky Brebek ...zit er 45 seconden. Ja. En dan de derde, die Ben Benefides... ...die ook gewoon geen kleine jongens... ...die zit dan al op 10 minuten. En dat zeggen ze nou opeens is heel veel. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, ja wat is veel hè, zullen we maar zeggen. Maar, wat hey, is veel? Ja, maar... Uh, wat had Tim Coronel nou gedaan met een betonnen pijler? Is daar iets nou ja. niet helemaal goed gegaan? Niet helemaal goed gaan. Wat ik begrepen heb, ze zaten zeg maar naast het spoor. Dus naast de trek. En, uh, en uh, de, Tom heeft zijn navigator gezegd... Je moet hier naar rechts, je moet hier naar rechts. Je moet op de spoor terechtkomen. Op een soort weggetje. wat dan uh, noem maar, Zij noemen het een weggetje. Ik noem het nog steeds een zandpad. Maar dat maakt er helemaal niet uit. En uh, daar is hij heen gegaan. Maar dan bleek daar toch uh, onder het zand een soort uh, betonblok te liggen. Uh, van een soort uh, bruggetje wat er was. Nou, niemand weet waarom dat een bruggetje was kennelijk. Maar het uh, betonblok. En hij heeft precies met dat linkerwiel die betonblok... Geraakt, waardoor alles aanbrak. Oh, ja, maar, maar, maar hij had wel een archeologische vondst gedaan, natuurlijk. Want een bruggetje uh, ja. in de woestijn is wel een zeldzaamheid. Ja, maar hetzelfde is het ooit door de, de Egyptenaren ingezet. We ja, ja, ja, ja, ja. Zou, <laughs> zou kunnen. Misschien ligt er al een piramide onder. Ja, uh, maar uh, ik, ik denk dat hij er vreselijk ziek voor geweest. Misschien uiteindelijk gewoon heel erg goed. Nou, dat was en, ook wel uh, te merken op de, ja. de reportage van RTL. Hè? Dat, ja, weet je, het, is, het is gewoon jammer. Want die jongens hebben gewoon alles wel heel erg goed uh, voor elkaar. Ja. En uh, dan, uh, dan zie je maar ook in het dak. Uh, het is maar een heel klein dingetje. Ja. Maar, uh, we hebben nog een motorfietserijder gehad, een Spanjaard, die uh, misschien heb je die beelden gezien die gaat zo verschrikkelijk hard. Uh, ja, onderuit. En dan uh, klapt hij met zijn hoofd tegen een boom aan. En iedereen denkt, nou, die staat nooit op. Ja. Maar die wint die etappe zelfs nog. Dus, oh, oh wow. het, het, kan, het kan ook de andere kant opvallen Ja, ja Tim, Tim en Tom gewoon heel veel pech. En uh, die hebben daardoor uh, ook nog even heel dom uh, dat hun assistentieauto, vrachtwagen, die onderdelen bij zich had, die is op een gegeven moment bij de wagen gestopt. Maar Tim stond aan de ene kant op de heuvel, en Tom aan de andere kant ja. op de heuvel. Ja, ook niet ja. Slim. ja, Nee, niet niet. En dat deden ze om te kunnen, kunnen bellen, zeg maar. Dat bereid ja, hadden, dan moest je op een heuvel staan. Hadden, ja. Ja. ja, maar dan wel met zoiets Ja, niet echt slim. Met die jongens zijn weer doorgereden. <laughs> met de onderdelen. En toen uh, zijn ze ja, door, de, door de Fransmannen zijn ze geholpen. Ja. Ja, dat, dat is wel mooi. Dat iedereen helpt elkaar. Ook ben je de grootste concurrent. Het is ook bijna een verplichting dat je elkaar helpt met onderdelen. En uh, stopt uh, om elkaar te helpen. Het is ook zo. Als er dan een uh, ongeluk is. En je stopt daarvoor. Die tijd krijg je altijd terug hè, van de organisatie dat je stilstaat. Oh. Dus, het is ook niet zo dat je dan wat gaat verliezen of zo. Mm. Dat je denkt, nee ik moet doorrijden. Uh, jongens, uh, want, uh, laat, uh, heb vandaag, laat ik zoveel zelf vandaag. Zoek het uit. Ik uh, ga tijd verliezen. Nee, sta je daar een uh, 10 minuten, 20 minuten te helpen. Of een half uur. Dat kunnen ze allemaal zien natuurlijk met al die Data, dan krijg je gewoon de tijd dat je staat, krijg je gewoon terug. Oh, ja. dat is wel mooi. Ja, ja, dus dat is mooi. Ja, ja, ja. ja en ze hadden alle goede onderdelen ook uh, sigma, uh, aanwezig daar bij dat ja, team. Ik vind, ja, ik vind het gewoon knap dat ze gewoon het uiteindelijk toch zo wagen hebben. Want uh, ja, als je zag wat allemaal kapot was... Ja, ze hebben alles bij zich, maar in het bivak natuurlijk... Maar ze hebben het uit die auto kunnen maken met wat onderdelen hier, onderdeel daar, hè? de finish gehaald. Ja, staan dan wel, geloof ik, op die dag 181ste. <laughs> ja, ja dat, schiet, dan, dat schiet alweer niet op. Nee, dat, weet je in ieder geval dat je kan uitslapen, dat scheelt, hè? Want je staat zo als je start laat. Maar je weet ook dat je dan de hele dag in, uh, uh, achter de meuter aanrijdt. En stof, uh, zeker met stoffere etappes kan je bijna niet inhalen. Dus je wint ook niet veel terug. Maar ja, weet je. Het is voor hun, denk ik, nu uitrijden. en probeer zo goed mogelijk te eindigen in etappes. Dat doen ze, hè? Want ze laatst zijn, geloof ik, 31ste plaats. Oké. Dat is goed, hè? dan ben je nog steeds hard aan het denderen. En de auto schijnt zich nu goed te gedragen. En het schijnt dat Tim Coronel toch wel een vrij handige boy is met repareren en dergelijke. Nou, maar dat heeft hij in het loop van het jaren wel geleerd, hoor. Genoeg stuk gereden, hè? Ja, dat is Ja, Een soort Jos. Ze stappen alleen dan in een andere auto. Uh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, goed. ja, maar het is gewoon zo. Nee, Tim is handig, jongen. en uh, die, die helpt ook helemaal mee met de opbouw van de auto. Die, die weet ook elk schroefje. Dat is wel lekker. Ja. Of, Tom, of Tom elk schroefje weet. Volgens mij is hij nee. dan meer te, meer te filmen. Dan ja, Tom praat, ja, Tom is van praten, Ja, Tom is van wij kopen auto's. Uh, weet je ja, wel. Komen, dat, uh, ja, ja, dat gebeurt Dat gebeurt ja. Dat gebeuren. <laughs> dat gebeuren. Dus, uh. Maar bij jullie is het ook druk nu op Zandvoort, hè? Ja, ja, want ja. Uh, ja, we hebben geen druppeltjes sneeuw gehad hier, zeg maar. Dus ja, de organisatie van de nieuwjaarsrace... Uh, die post al een paar keer op uh, Facebook. Nou, het gaat waarschijnlijk gewoon door. Want hier in Zandvoort is de baan gewoon helemaal schoon. Zonder dat ze gestrooid hebben. Nou, nou ik zou je mooi aan. vertellen. Ze zijn druk onderweg al liggen. Dus... Uh... Uh, en ik zit nu even te kijken op de live timing. Want ik, ik zou er heen gaan, maar jongens, ik heb mijn kleine tentje naar, dus naar buiten gestoken vanmorgen. En ik dacht, nou, het is al koud. En zo ziet het uit op <laughs> Ja, toch? Ja. Maar ik zit even op de live timing te kijken. Ze zijn al uh, 33 ronden onderweg. Zo. En het team van Speedlover, ik heb geen idee wie daarin rijden, maar uh, die uh, liggen aan kop met uh, ja, bijna, uh, bijna twee minuten voorsprong. Dus uh, dat gaat uh, alweer heel erg goed. Maar uh, 28 deelnemers op de baan. Nou, leuk. Ik zeg bikkels en geef ze alsjeblieft ettensoepel, dan zullen ze hard nodig hebben. Ja, is uh, ja, toch, toch weer een beetje terug ook, hè? dat gevoel van de nieuwjaarsreus. Uh, nou ja, wel goed. En uh, ik, ik zie een beetje de auto's die erbij zitten, allemaal wel heel veel nieuwere auto's. Zit er zit trouwens een, uh, een postje die op, uh, op, uh, op kop ligt. Uh, nou jongens, uh, het, het is goed dat het er weer is, want het was altijd wel een feestje daar. Uh, ik heb er al een paar keer, een paar keer geweest, dus ik, ik zou zelf ooit één keer meerijden, maar toen werd de auto een dag plat platgereden, dus dat ging niet door. Ja. Maar er rijdt van alles mee. En ik vind het allemaal bikkels. Want het is echt niet warm hoor. En zeker in die pitbox op zand wordt niet. Nee, vreselijk. Ja, ze snijden de wind over het circuit. Ik weet dat vanmorgen, dat bijvoorbeeld terwijl het droog was, degene die de auto op pol gezet heeft, die heeft op regenbanden gereden. Want daar hadden ze meer grip dan op de slits. Dus die baan is echt koud. Die baan is echt koud. Goed, dus, Renault, uh, dankjewel voor deze week. Ja. En, uh, en hou je kleine thema binnen, want het wordt alleen all om elkaar hoor. Uh, heb jij die, trouwens die foto's ook gezien van die Audi die uh, een uh, filmdag had? Ja, die heb ik gezien, maar elk, ik heb vanmorgen de foto's gezien van de nieuwe uh, Renault, de RS26. Uh, en jongens, de foto's van voren dat hij aan het rijden was. Ik dacht eerst dat ze met een uh, Formule 2 aan het testen waren. Ja, nou dat lijkt <laughs> ik, dat ik die foto's zag, hè, want uh, allemaal niet zo duidelijk. Maar uh, die eerste foto van de Audi, denk ik ook dat ze een Formule 2 auto... Uh, ja, is nee, in Ja, ik, ik vind het niet echt heel erg spannend uitzien die eerste auto's. En, uh, en ik moet ook zeggen, bij die Renault kon je het heel erg goed zien. Uh, heel veel flipjes en flapjes zitten erop. Dus uh, uh, ik, ik moet het even allemaal zien wat er gaat gebeuren. Dat is voor de Downforce. Uh, het Alpine gebeuren, ja. Het is allemaal voor de, voor de Downforce en toers en dat soort dingen. Uh, we krijgen denk ik weer een beetje jaren negentig auto's terug, denk ik. Nou, daar of lijkt ik... het wel op. Ja, daar lijkt het wel op. De, de Red Bull uh, 13 of zo. Uh. Ja. Ja, ja, misschien uh, nog wel eerder. Nee, nee, maar... Maar ja, nog twee weken, dan gaat het beginnen geloof ik. Dan gaan ze echt beginnen met testen. Of drie weken nog, drie weken nog volgens mij. Dus uh, dan gaan we echt komen. Nu zijn het allemaal zogenaamde filmopnamen daar. Ja, ja, ja. Allemaal ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, nou, nou, in Spanje, daar is het uh, mooi weer natuurlijk. Lekker naar lekker Spanje, lekker testen. Nou, laat het zo zeggen. Ik denk met een paar strikbanden nu op Zandvoort dat je helemaal geen grip hebt in de Formule 1. Dus uh, we, gaan, we gaan het zien. Uh, nee, uh, volgende week is er vast veel meer bekend hoe er ge gebeurt voor alles in de Formule 1. Gaan we het er lekker over hebben. Zo is dat. dankjewel voor uh, deze week weer. En uh, fijne okay. zaterdagavond en tot de volgende. Oké. Uh, Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Hadden we hadden net al lekker lekkere disco van uh, Billy Ocean. Ja, dan mag deze ook niet ontbreken. de Yarbrough and People. en Don't Stop the Music. En uh, wij gaan lekker door hier bij uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Want de, uh, dus uh, de volgende gast is inmiddels uh, aangeschoven, Benno. Inderdaad. En de volgende gast is Sjors van Dongen. Ik, ik zal Sjors even introduceren. Hij is vicevoorzitter van het hoofdbestuur. We grossieren vandaag wel lekker in die voorzitters. Hè? Dat is fijn. Uh, vicevoorzitter hoofdbestuur NVBS coördinator Leden, Service en communicatie. En Sors, welkom in ons programma. Waar staat die NVBS eigenlijk voor? Ja, nou dan zeg ik altijd moet je eerst altijd heel diep ademhalen voordat, ah. voordat je die naam in zich heel uitspreekt. Dat is de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen. Ja, precies. En opgericht in 1931. Klopt. Ja, ja, ja. ja. ja. Wat, wat was het, weet weten jullie nog wat de aanleiding was om die vereniging op te richten? Ja, dat was, dat was toen eigenlijk al. Er was in Nederland niet een, een, een nationaal al, uh, orgaan die zich bezighield met de ook toen al ontstaande uh, spoorweggeschiedenis. En uh, ja, er waren een aantal spoorwegfotografen en liefhebbers uh, die wilden zich daarover ontfermen. Het bewaren van, in dit geval, nou ja, fotografisch en ook documentair uh, de spoorweggeschiedenis in Nederland. En toen hebben zij dus besloten om in 1931 uh, de NVBS op te richten. En daarnaast was dat ook een soort, ja, studieorganisatie, noem ik het maar even, die op excursies ging, okay. werkplaats bezoeken, al dat soort dingen. Ja, dus, ja. Uh, wat grappig, want, want uh, fotografie bestond eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Nee, klopt. Dat en was... toen al een zo'n vereniging oprichtte. Ja, dat was echt, uh, ja, wij zijn altijd, uh, we zeggen ook wel, we zijn een vereniging van verzamelaars. Hmm. Uh, dus dat is wel echt ons, uh, ons ding, zeg maar. En uh, ja, dat was toen inderdaad ook al gewoon het vastleggen van, uh, ja, de tijd staat nooit stil. En dat merkte men in 1931 ook al. Dus het was ook toen al een kwestie van, nou ja, vastleggen wat er ooit was geweest en wat dreigde te verdwijnen. Zo, dat is een gevoel voor historie eigenlijk. Zeker. Ja, dat is bewonderenswaardig, Want, ja, dat is... Nou, laat ik het niet over mijn parade hebben. Maar um, we gaan door. De vereniging. Ik las 4000 leden. Dat is kort. Ja, ruim 4000 leden. Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, net iets meer dan... En dan wel natuurlijk verspreid over het hele land... en zelfs ook de hele wereld. Want we hebben oh. uh, best wel wat leden... die toch uh, zijn uitgeweid vanuit Nederland... Uh, nou, ik geloof dat de meest het lid woont geloof ik ergens in Zuid-Japan. Dus uh, we zitten echt... Uh, ja, ik zeg wel, overal waar je komt, kom je wel eens een ja. NVBS er tegen. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk zeker als je in die treinenwereld actief bent... kan je er redelijk goed van uitgaan dat als het een Nederlander is... dat je ook wel een NVBS uh, lid, oh, okay. uh, te, bent. Ja. Ja. ja, ik ben nu ook een NVBS'er, dus uh, wat dat Kijk. betreft... Uh, uh, maar ja, goed, ik, je, zal, je zal mij niet zo snel in Japan uh, vinden. Maar hoewel de Japanse treinen uh, heel erg. Uh, zeker. Hele interessante spoorcultuur ja, daar ook. Die spoorcultuur in Nederland, die, die, dat leeft ongelooflijk, hè? Ja, het, zeker. Ik, toen wij ja. hier begonnen bij ZFM met, het, uh, met stoomtreinen in de uitzending te halen. Nou, niet de treinen zelf, maar mensen die erover gingen. Uh, en, en, en ik ging kijken. Overal waar maar een stoomtrein rijdt, dan fotografen uh, ja. en er wordt over geschreven. Dat, de social media staat al vol mee. Hoe komt dat? Ja, het is iets wat, wat door de generaties heen lijkt te leven. Zeker de stoomtreinen, maar überhaupt treinen in zijn algemeen. En er is, ik, ik zou niet zeggen dat er één antwoord is waarom dat zo leeft. Het is Voor iedere persoon uh, heeft het iets persoonlijks waarom dat uh, zo is. De ene is enorm op de techniek. Voor de ander is het een stuk geschiedenis en voor die. Uh, romantiek. Voor die uh, romantiek. En ja. uh, jeugdherinneringen. Het, het kan van alles en nog wat zijn. En dat zien we ook bij de NVBS. Dat iedereen is er om een andere reden. Maar je hebt gemeen dat je allemaal van trein hebt. Ja, ja, ja. ja. ja. De, jullie hebben de zetel in Amersfoort. Um, maar ook een hele mooie website trouwens. Wat ja. kunnen de mensen daar allemaal vinden? Oeh, in Amersfoort, dat, is, zeg maar, dat noemen wij onze verenigingsruimte, ons honk. Uh, daar zit onze spoorwegboekhandel. Dus we hebben een, uh, een, een winkel van, uh, met ruim 1500 spoorboeken op voorraad binnen buitenland. In ieder geval iedere Nederlandse titel op uh, spoorweg- of tramweggebied in Nederland... die kan je daar gewoon krijgen. En ook een hele ruime selectie tweedehandboeken met... Nou ja, uh, bijna ieder boek uh, zou ik wel durven te zeggen over spoorwegen... wat er geschreven is in de laatste 30 jaar. Dat kom je dan nog wel eens tegen. Hmm. Uh, in Amersfoort zit ook onze bibliotheek, uh, die heeft meer dan 3000 boeken. En daar kunnen we echt van zeggen dat we, uh, nou ieder Nederlandstalig boek wat er ooit over spoorwegen geschreven is, dat kan je daar vinden en Zo. uitlenen als NVBS lid. Maar onze hoofdactiviteit daar is het, is het archief van de NVBS. En wat ik al zei, we zijn verzamelaars uh, en daar liggen dus onze meer dan uh, 500.000 uh, foto's. 500.000. Ik, ik denk dat dat nog een conservatieve telling is, als ik zelf heel uh, eerlijk ben. Uh, ik gok dat het er stiekem toch nog wel wat meer zijn. Uh, zeg, short, maar zit daar Zandvoort ook tussen? Zeker. Ja. ja. ja. En die kan je zelfs ook uh, meer dan 150.000 foto's kan je inmiddels online inzien van de FBS. Die zijn gedigitaliseerd via okay. onze website in de beeldbank. En we hebben daar uh, ruim 700 foto's van uh, Zandvoort alleen al in zitten. Maar dan zeg maar over de, de treinen en uh, trams in Zandvoort? Beide. Beide. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus uh, dat kan je daar allemaal terugvinden. dan kan je ook op filteren. En je kan op tijd filteren. En dat is uh, gewoon ook als je geen NVBS lid bent. Uh, kan je wel lekker door de beeldbank zoeken. Oh. Alleen als je de foto's echt groot wil zien. Uh, dan moet je eerst lid worden. Ja, tuurlijk. Ja. En, noem gelijk even die website, want ik denk dat er uh, sommige mensen denken van: wow, dat gaan we natuurlijk even bekijken. www.nvbs.com. Nou, dat Lekker is makkelijk. op.com. Oh, .com. De, geen, com. Geen, geen, je punt. wordt doorgeleid als je naar NL komt, maar officieel is het.com. Oh ja, oké, okay, ja. okay, geen ja. probleem. Dus, uh, nou ja, ik, ik, ik stel voor een klein plaatje, Rob. Uh, kan ik even bijkomen? Ja, zo? zeker, <laughs> zeker. Nou, ja, er zijn heel veel mooie verhalen over treinen. Horen ze dadelijk uh, meer over. Maar we hebben ook nog platen die over een uh, trein gaat, uh, Benno. En? Ken je hem nog, The deze? The train will be leaving from platform one. From <laughs> <laughs> well, Clint Eastwood and uh, Stop That Train. And a cool profile I look and hear the whistle Of a bunch of my ook deze plaat gaat dus over een uh, trein. De Stop de Train van uh, Clint Eastwood. Hier bij de zaterdagmiddag waar we het hebben over treinen en trams. En dat allemaal uh, inderdaad uh, hier uh, in de studio, uh, Benno. Ja, ja, ja. Er gaat nog net geen trein door de studio heen. Nee, een maar, maar uh, railway, andersom, uh, zeg maar. Maar misschien andersom dat wij eens een keer een radio-uitzending gaan maken in het trein. In trein? Echt waar? Dat lijkt me gaaf. Oké. Okay. Dat is wel eens gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ja, dat doen ze geloof ik zelfs ieder jaar. Uh, Dag van de Componisten. Onder andere wordt ook vanuit een treinstel uh, oh, ja? wordt gerund. Ja. Ja, ik, ja, ik, ik zal me altijd af te vragen... Van hoe doen ze dat technisch dan? Dat gaat natuurlijk via internetverbinding. Maar uh, hoe je dat dan stabiel kan houden... dat is wel heel spannend, uh, denk ik. Terug naar de NVBS. De railvereniging van toen en nu. Dat is de, de subtitel... Die, die jullie eraan hebben gegeven. Ehm... Um, Laten we het even, Jos, uh, hebben over de afdelingen. Het, uh, oh. Jullie hebben uh, nou, door het hele land afdelingen. Ja, zeker. We hebben twintig afdelingen, inderdaad, die door het hele land zitten. En ja, we zitten natuurlijk hier in Zandvoort en dat is dan uh, de afdeling Kemenar Land. En die afdelingen houden, zeg maar, iedere maand doen zij een bijeenkomst op een uh, lokale plek. En dan komt er dus een, een spreker die komt een presentatie houden over een, een bepaald thema. En ik heb even in de agenda gekeken, in mei komt uh, de afdeling Kemmerland die ontmoet altijd in Zandpoort. In ja. Het, in het dorpshuis daar. Iedere tweede dinsdag van de maand. En uh, in mei gaat het helemaal over de tram naar Zandpoort. De blauwe tram. De blauwe tram, inderdaad. Ja, land. legendarisch. Absoluut. Waarom? Hè? Weet je dat toevallig? Waarom je dat, het zo... Ja, dat was dus weer net zoals wat ik net ook zei. Dat is iets wat tot de verbreding sprak van de mensen. Ja, ja, en die ja. blauwe tram, dat was wel voor zijn tijd. Uh, tegenwoordig zou men er een moord voor doen. Zo'n uh, sneltramverbinding ja. tussen Amsterdam en Zandvoort. Ja, ja, ja. En het was dus eigenlijk gewoon zijn tijd uh, ver vooruit. Op een ja. bepaalde manier. En is tot de verbeelding blijft spreken. Ja. Die trams zijn zich uh, in Haarlem weer aan het proberen op te Klopt. bouwen. Hè? Dat, ja. ja, dat is dus uh, nou ja, de, de spreker van mij toevallig. Dat is dus de voorzitter van die club, Wim Beukenkamp, die ook NVBS-lid weer is. Zo zie je ook allemaal. overal uh, kom je de NVBS uh, dus ja. weer tegen. En inderdaad, in, in Haarlem zijn ze dus weer bezig met het bouwen van een reconstructie van uh, een blauwe tram. De laatste, de laatste gebouwde blauwe tram. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, en, maar denk je dat dat ooit weer gaat rijden? Een eh, tram bouwen, dat, dat is niet, misschien niet zo heel uh, ingewikkeld. Maar, ik uh, heb er het volste vertrouwen in, moet ja, ik zeggen. Ja, uh, ja. Heulijk, ja, ja, ja. Bim, Wim Bim kennende, krijgt hij dat voor elkaar. Want hij wil geloof ik een trambaan doorhalen. Laten. Dat, is, uh, dat is zijn nieuwste plan inderdaad. Uh, daar weet, moet ik heel eerlijk bekennen weet ik het fijne niet van. Maar inderdaad, hij heeft een, een, een plan met de gemeente besproken... om daar een, een tramlijn weer uh, te gaan laten rijden. En dat, uh, ik zie het wel gebeuren. Ja. Nou, nou ja Rob, ik denk eigenlijk een, een, een tramrails... over de Zandvoortse Laan naar de boulevard... en over de zeeweg terug. Dat moet toch kunnen. We hebben toch nog wel ergens een, een stukje liggen. <laughs> de, oude ja, ja, ja. Ja. Ja, de oude trambaan. Ja, de oude trambaan. Ja, de oude trambaan. <laughs> maar hij moet wel meer in het zicht. Dus oh ja, oké. Ja, de okay, berm okay. van een zandportsolaan. Ja, dat moet worden. Ik heb nog een vraagje trouwens, even ja. tussendoor. Je hebt natuurlijk ook hele mooie stationsgebouwen. Ja. Uh, gaan jullie met de vereniging ook daarop in of dat niet? Zeker, we, we behandelen eigenlijk alle aspecten wel van op en rond het spoor. Dus de, vandaar dat we ook voor die naam Railvereniging hebben gekozen. Alles wat enigszins maar met rails te maken heeft, daar, daar zijn we wel mee bezig. En we hebben bijvoorbeeld ook een, een heel groot uh, archief. ...van bouwtekeningen van station. Oké. Okay, okay. dus ja, dat is ook uh, voor een deel digitaal inzichtbaar. Uh, dus ook dat hebben we gewoon allemaal uh, zitten. Echt een ja. Echte verzamelaars. Echte verzamelaars. Station Haarlem is natuurlijk ook prachtig. een verschrikkelijk ja, mooi uh, gebouw. Ja, daar we vorige er week, lezing, waren we vorige week nog... ...een lezing voor. Ook diezelfde Wim Beuken. Ja. maar dan bij jou in Amsterdam. Klopt. Ja, ja. Die, die gaat nog komen, hè, die lezing. Die, uh, ja Ik zou niet precies weten wanneer die is. Moet ik ja. heel even be eerlijk bekennen uit mijn hoofd. Maar inderdaad, ja, dat is ook een soort... Uh, we hebben een paar van die echt vaste presentatoren... die dan het, het land echt afreizen om uh, overal een verhaaltje te doen. Ja, en, ja. We proberen ook wel dat het uh, ja, toch wel een beetje lokaal ook interessant is... om ook zeg maar, mensen die van lokale geschiedenis houden... maar niet noodzakelijk van treinen of trams... Uh, toch te trekken naar uh, dit, soort, uh, dit soort bijeenkomsten toe. Ja. Zeg, zoals... Uh, 95 jaar, dat is geen korte pis, zullen we maar zeggen. Uh, um, hoe, hoe, zijn jullie het al aan het vieren? Wat, wat gaan jullie vieren? Ja, nee, we zijn uh, zelfs uh, vorige week zijn we begonnen met de viering. Dat was onze jaarlijkse oliebollenrit. Normaal gesproken doen we die uh, altijd in december, maar ja. nu hebben we hem uh, in januari gedaan. En dat hebben we dit jaar gevierd uh, met onze eigen locomotief. Zo. We hebben uh, van uh, een, een goederenlokomotief die uh, bijna dagelijks in Nederland rijdt, die rijdt nu rond dit jaar. In een speciale NVBS-kleurstelling. Dus, uh, en dat even... is? Ja, dat is donkerblauw met op de zijkant. Om het aspect van toen en nu te bedadrukken. zie je icoontjes van alle Nederlandse, beroemde Nederlandse treinen. Vanaf de Arend, de eerste stoomlocomotief in Nederland. tot oh ja. het allernieuwste treinstel. wat ja. nu bij NS rondrijdt. Uh, en wel, ja, verder gaan we nog een, uh, hebben we nog wel een paar leuke dingen in het verschiet. Ik kan, mag alvast exclusief noemen dat we uh, een evenement gaan houden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Okay. 18 en 19 april. Ja. Ligt ook rails? Ligt ook rails. Uh, dat zijn ook uh, trams dan toevallig. Ja. Uh, en voor de rest uh, komt er misschien ook nog wel in Den Haag een paar evenementjes. Maar daar uh, is het nog wat onzekerder over. En voor de rest zou ik zeggen, ja, hou vooral de, de website van de NVBS in de gaten voor uh, leuke dingen door het hele jaar ja. heen. En jullie zullen nog wel even een, een klein glaasje met elkaar gaan drinken natuurlijk. Zeker, dat hebben we ook op 3 januari al gedaan. Maar dat, oh. gaat ook, uh, dat uh, komt ongetwijfeld nog een gelegenheid voor dat we dat nog een keertje gaan vieren. Oh, ja, ja. Ja, ja. Wat, wat, wat vind jij er zelf zo leuk, hè? Oef, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik ben ooit begonnen eigenlijk uh, bij de NVBS vanwege het, het archief. Ik ben heel erg van uh, geschiedenis. Ik, ben ook, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus zo mm. ben ik er ooit mee begonnen. En ja, je rolt dan van het een in het ander. En op een gegeven moment vind je het eigenlijk allemaal wel leuk. Ja, ja. Uh, we, doen, we doen zoveel en er is zoveel variëteit... dat je uh, op alle manieren raak je eigenlijk wel... als je een beetje actief wordt, raak je op alle manieren wel betrokken. Erbij. Ja, ja. En je ontmoet gewoon een heleboel ja. leuke, gelijkgestemde mensen... die dezelfde interesse hebben waar je dan ja, gewoon gezellig mee kan praten. En je gaat met elkaar op stap. En zo maak je gewoon een heleboel uh, nieuwe, nieuwe vrienden. Ja, precies. Ja, ja overal over, op stap gaan. Uh, Jullie... Uh... Ook een eigen reisbureau. Treinen. Absoluut. Treinen. Ja. Treinreizen. Ja. Uh, ik bedoel, uh, maar het is niet alleen in Nederland. Huppatee naar, uh, naar Scandinavië, weet ik veel. De, er zijn, uh, ja, we hebben ons, uh, ons eigen reisbureau inderdaad, de Stichting NVBS Excursies. Uh, die organiseren zowel dagexcursies in Nederland als ook uh, meerdaagse reizen naar het buitenland toe. En dat is dan echt niet uh, zwaar spoorreizen. Dat is gewoon, uh, noemen wij het, uh, cultuur per spoor, zeg maar. Okay. Dus je doet een, een cultuurvakantie en die voer je uit volledig over het spoor. Ja. Dus inderdaad, deze zomer gaan we naar Scandinavië toe. En dat is natuurlijk een, een flinke trek. Maar dan ja. doe je wel natuurlijk uh, tussendoor, maak je een leuke tussenstop met een nachtje in Kopenhagen. En een nachtje in Stockholm. En daar krijg je dan gewoon een vrije middag. Dat je ook een beetje de cultuur van het land kan snuiven. En dan de volgende dag heb je weer een bijzondere treinrit ergens. Uh, dat je weer op een plek komt uh, waar je anders nooit zou zullen komen. Graaf, ja, ja, bijvoorbeeld zo'n uh, Railway. Hè, dat doet het een beetje aan denken aan uh, zo'n programma. Dat gaat trouwens verdwijnen. Hè, want dat wordt uh, wegbezuinigd. Uh, uh, maar ik kan me nou zomaar voorstellen dat uh, John de Mol van uh, SBS uh, zegt. Van, uh, laat maar komen dat uh, programma. Ja, maar... En dan, dan kunnen jullie als, uh, als organisatie natuurlijk ook daar een. Uh... Nou, we hebben al wel eens. Uh, er zijn al wel eens. Uh, de producers van Railway hebben al wel eens gebruik gemaakt van onze faciliteiten. Onder andere van de bibliotheek en, hmm. en van het uh, tekeningenarchief voor dingen als dat uh, nodig was. Maar inderdaad, ja, wij zijn een rijke kennisbron. En je ziet ook weer met Railway. Dat is zo'n programma. wat uh, bij een breed publiek. gewoon enorm tot de verbeelding spreekt. Mm. Uh, en uh, nou ja, die, die petitie die nu gestart is uh, door Erik de Zwart. heeft bijvoorbeeld al, geloof ik, bijna 20.000 handtekeningen inmiddels. Dus, ja, zat hij al overeind, dacht ik hoor. Of misschien zat hij er zelfs al overeind. Ja, overheen. want. Je doet ja. Erik de Zwart. Daar heb je met. Uh, en, hoe heet dat clubje ook alweer van hem? Die, uh, 24 Trains. Ja, 24 Trains. Uh, dat is al wat commercieel gebeuren. En, en, en hij gaat. Uh, uh, dat nou, is geen verzamelaar, natuurlijk. Hij, hij, hij laat meer het, het oor zien en de, de beleving. Hè. Klopt. Ja, ja. 24 Trains is een, een, digitaal, uh, een, een digitaal trein. YouTube noemen we het ook wel. Oh, of een ja. soort uh, treinen-netflix, treine ja. nou ja, kan je ja. ook zeggen. Uh, waar je dus uh, nou ja, inmiddels meer dan 5000 video's uh, kan Zo. vinden. Allemaal over thema trein. En met de NVBS werken we met hen samen in een, in een mooie deal... waarin uh, zij ons uh, ruime filmarchief uh, digitaliseren. Mm. En bewerken tot zeg maar documentaires over van alles en nog wat. En we hebben toevallig ook onlangs een, een nieuwe documentaire... over de blauwe tram uh, online gezet. Oh, mee. Met Trains Kijk, dus, dat is hartstikke uh, leuk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter, Sjors. Uh, uh, we gaan voor... Uh, mijn programma in gesprek met. De, nog een groot interview opnemen. Dat uh, kondig ik dan wel aan. En dan nog veel meer informatie over de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. Heel Deep interessant. En, Heel interessant. <laughs> en wij gaan wegwezen. Ja, dank jullie wel voor, voor de komst. Ik draai nog twee plaatsen. Zijn we zo meteen even terug? Want ja. uh, ja, eet eten nog over treinen. En uh, dat is een beetje uit uh, mijn tijd. Hè, toen ik eigenlijk een beetje met de radio begon, uh, zeg maar. Nou ja, ik was altijd wel fan van deze dame, Sheena Easton. En die heeft een uh, grote hit gescoord destijds met The Morning Train. Ik zat een beetje door mijn archieven te bladeren. Maar ja. heel veel uh, platen over treinen. You know, ja. En ja, dit ja. ook, hè. Chineisten en de morning train. Het zit er alweer op voor ons. Het is omgevlogen. Omgevlogen. Wat een ongevlogen. gezellige uitzending uh, vanmiddag. Ja, heel veel vanmiddag. gasten. Een bomvolletje studio. Dus... Uh, en uh, nou, hartstikke leuk. Over twee weken ben ik er weer. Nou, mooi. Die zet ik vast. En uh, <laughs> dan zien we elkaar over twee weken. Goed zo. En dan zeg ik, uh, Bernard, dankjewel. En dan ook, hè? gefeliciteerd. Hè. Maak er woensdag een mooi feestje van. Oh ja, ja ook ja. dat nog. Ja, ook okay. dat nog. <laughs> ja, ja. Gefeliciteerd ook namens uh, Albert Ja, okay.